Godine. een spel van Nicolas Schubay, vertaald door W. Lekberg. regie Ad Leupler. Zal ik hem harder zetten? Nog harder? Wie hoort zo hard? Tijd, dat is morgen dat zo hard muziek werd gesperkt. Die grijpt elke gelegenheid aan hem te luien? Het zijn allemaal en zwakken. Dat was een goed idee om die atale bij ons te laten komen. Het is nog zeven minuten te laat. Ach, ze komt vandaag voor het eerst. Wie zo begint... ...dat we morgen zeggen, vandaag is ze weer zeven minuten te laat. Of acht. Ze kent de busverbindingen nog niet. Ze weet niet waar ze uit moet stappen. Dat is niet waar. Ik zit hier al eens geweest. En die geluiddichte band werd geïnstalleerd. Weet je dat niet meer? Daarom heb ik toch de directie voorgesteld om er naar ons toe te sturen. Of voor. Dan hebben we tenminste iemand... ...dat we die technische dingen weet. Hoeven we niet altijd af te breken... ...als die verdomde geluidsband het af laat weten. Of als er een luidspreker zo dan als deze hier... Oh, wacht even... Zo. Ja. Ja. Nou, kraakt hij niet meer. En ik heb niet eens een elektro opleiding gehad. Zo heet het toch? <tossiën> ah, ik zweer je, er is een beter orkest bij ons in het Champs-Élysées. Champs-Élysées. Dat is een Frans woord. Met mogelijk. Maar wij hebben het altijd zo uitgesproken. Het is beter als je de juiste uitspraak leert. We moeten oppassen dat we ons niet belachelijk maken. Mensen maken toch wel graag grapjes op onze kosten. Dat is een wraak, omdat ze van ons zijn uitgeleverd. Bedankt voor de les. Toen ik hoosterd was, in de Champs-Élysées, is de uitspraak nog goed? Ach, het kan mij het schelen hoe je het uitspreekt. Zeg het maar zoals je het wilt. Maar je hoeft er niet voortdurend pad op te gaan dat je in dergelijke gelegenheden hebt gewerkt. Waarom niet? Dan zeg jij het tenminste niet achter mijn rug. Dan zeg ik het zelf. Goedemorgen. Oh, wat een fantastische muziek. Waar komt die vandaan? Jij bent tien minuten te laat. Ja, ik, ik wou jullie opdelen, maar ik had het nummer niet opgeschreven. Dat zul je ook niet opschrijven. Deze telefoon heeft geen nummer. Dat wil zeggen, alleen de directie kent het nummer. Je kunt natuurlijk van hieruit telefoneren, maar wij worden gewoonlijk door niemand gebeld. En als hij overgaat, is het meestal verkeerd verbonden. Dus wij hebben geen telefoonnummer. En je moet natuurlijk ook het adres aan iemand vertellen. Overigens, als je het nog niet gemerkt mocht hebben, dit hier is een breifabriek. Als iemand je vraagt van je werk, dan zeg je op een breifabriek. Heb je dat goed begrepen? We werken alleen niet met garen. Ja, maar ik vind het wel gek dat ik met mijn radiotechnische opleiding belovers zou gaan breien. Ja, ik bedoel, als iemand me daarnaar vraagt... Dan zeg je, in ons land heerst grote werkeloosheid. Dan begrijpt iedereen het. Huh? Trouwens, ik geloof niet dat de meisjes op de fabriek waar jij vandaan komt... ...zich konden permitteren zoveel te laat te komen. Ze zouden meteen ontslagen worden. Maar daar begon de dag ook ik met dansmuziek, zult hier? Wij zijn aan het werk. We zijn aan het werk. Ik wou dat we ook een beetje konden dansen. Ga je gang maar. Daar hebben we helemaal geen bezwaar tegen als we werken. tegen Integendeel. Oh. <lacht> het is eigenlijk wel jammer dat hier geen mannen werken, hè? <lacht> zeg dat wel. Hemelste muziek. La <lacht> la la la. Onze vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden gelijkenis. Wat is dat? Tot... Ik heb het je toch gezegd, kind. We zijn aan het werk. Kilda, zet alsjeblieft dat ding wat vreemd. Ik hoef niet dank te zijn dat dit de tekst van het onze vader voor propaganda misbruikt. Geef heden dagelijks vroten hen die door hun uitbuiters tot de hongerdood veroordeeld zijn. En, en vergeef niet de zonden diegenen die de dorpen daar vreedzaam in je uitroeien. Als ik jonge zou ik maar oppassen dat ik niet afzakte tot het niveau van die priester die zichzelf vergeet. En zelfs niet voor de glas. En verlossend van het boos Amerikaanse imperialisme. Het, heb ik gezegd. Nee, Luisteren jullie Renato Latzo af? Hm. Inderdaad, een pluspunt voor jou. Dat je dat onmiddellijk hebt gesnapt. Want het belangrijkste van ons werk is de mensen aan hun stem te herkennen. Of zoals Laura het te zeggen, de capaciteit om te diagnosticeren. Zeg ik het goed, Laura? Blijkbaar is het geen grote kunst voor haar om Renato Lazzo's stem te herkennen. Die stem is nogal bekend. Luister je vaak naar hem? Nee. Dan zul je dat nu wel gaan doen. Dat is je werk hier. Wij luisteren hier met z'n drieën Renato Lazzo af. Wat hij ook zegt. Wat hij ook gezegd heeft. Dat is allemaal heen. Hier, op de planken, op de banden, in die dozen daar. Maar het is natuurlijk altijd het beste om hem rechtstreeks na te luisteren. Dit is mijn lichaam. Precies in het midden van het altaar hebben we ook een microfoon. Want dit is de beker met mijn bloed dat voor u werd vergoten. ...zijn oud en eeuwig verbond. Daarom hoef je niet te knielen. Atala! Dat is de heilige consecratie. Ben je verliefd op hem? Jij ook. Ja nee, nee. Ze zijn allemaal gek op hem. Geef het maar toe. Je bent de echt oh. Op zichzelf zou het al reden genoeg zijn om hem af te luisteren. Hoor je dat? Ze maken muziek voor hem wat gekke. Hij is een duivel. Hij heeft een demonische invloed op de mensen. Als je verliefd op hem mocht zijn... krijg je hier de gelegenheid teleurgesteld in hem te worden. Als je hoort wat hij biegt. En wat hij zegt als hij s'nachts bidt. Als de slaploosheid hem kwelt. En hij God kwelt met zijn gebeden. Hebben we hier ook nachtdienst? in? Een paar zuchten zijn het niet waard dat iemand daarvoor hier blijft. Die worden opgenomen op een automatische geluidsband. Denk maar niet dat ze zo interessant zijn. Je zult het meteen horen. Altijd hetzelfde. Je zou toch denken dat de fantasieën van een priester... ...zijn verleidingen, zijn duivelse verzoekingen interessanter zouden zijn dan welke film ook. Nou vergeet het maar. Steeds dezelfde ideale vrouw. Als hij droomt is het een dagelijkse zonde. Maar als hij half slaapt is het een doodzonde. Dat is de enige. Oh, nee. oh. Daar hebben we wat. Help mij heer om wakker te blijven. Toen gij u op de olijfberg voorbereidde op de dood. Kreeg het u dat de missiebele in slaap vielen. Hoeveel mensen bereiden zich ook nu voor op de dood. En de stilte van deze nacht. Op de dood de zoonwoord de terechtstelling met hen doe ik waken deze nacht. dat is wat nieuws het lijkt wel of de heilige man bang is om naar bed te gaan hij is bang dat er verleiding komt dus zijn hele leven gaat door jullie handen heb je nooit van de schikgodinnen gehoord die de levensdraad van de sterfelijke spinnen. Hier, daar heb je hem, de levensdraad. En hier heb je ook een schaar. Sinds een jaar bespieden we hem. 365 x 24 uur. Hoeveel meter is dat? En wie weet hoeveel meter die nog heeft? Hij kan niet vluchten. Waarheen die ook gaat, overal is een verborgen microfoon. Boven zijn bed, in de dichtstoel, in de werkkamer van de aartsbisschop, dat moet. In de ziekenhuizen van een gevangenen waar hij heen gaat om de mensen te troosten die in hongerstaking zijn gegaan. En om hun brieven naar buiten te smokkelen. Overal. Op het altaar? Op het altaar, natuurlijk. Maar net als hij met de guerrilleros onderhandelt, is de luidspreker hier doof of doet de geluidspand het niet meer. Want ik durf er vergif op in te nemen dat hij contact met ze heeft. Daarom zitten we namelijk hier. Als hij biegt, heeft hij het daar dan niet over? Dat beschouwt hij niet als zonde. Dat niet. Een gewapende opstand? Wel nee. Wel nee. Een christelijke deugd. En als hij s'nachts zo met zichzelf praat, als hij bidt. heeft hij het er dan ook niet over? Nou, hoe jij het? Niets. Zelfs aan God verraadt hij ze niet. En toch controleren we elke morgen het materiaal van de vorige nacht. We moeten het melden. Hoe vaak hij tot God heeft gebeden om de kindersterfte te verminderen. En om deze of tot tot dood veroordeelde te laten begenadigen. En over de zware ketenen van zijn celibaat. Die hij niet langer kan dragen. Amen. Als een bedspoon. Maar ze zeggen dat de psychologische afdeling uit die gebeden belangrijke conclusies kan trekken. De wensbeelden, de... ...oriëntatie van de wil. Daar, daar komt wat. Hmm. Niks. Hij huilt alleen maar. Doet hij dat vaak? Hmm. Elke nacht. Maar waarom huilt hij? Kunnen jullie daar niet achter komen? Hij beweent Jezus... ...omdat hij gemarteld werd. Hij beweent de armen... ...omdat hij ook gemarteld worden. Hij beweent zijn eigen jammerlijke leven... Hij had een geliefde die hem verlaten heeft. Als een gebedsmolen. Altijd dezelfde oude verhalen. Het zal me wel moeilijk vallen om daar gaan te wennen. Ach. aan die troep van de nacht wen je moeilijker dan aan de dingen van overdag. Misschien omdat alles al op de band staat. Het is opgenomen. Je kunt er niets meer aan doen. Om de een of andere reden is dat beklemd. Hier is wat anders, hoor je dat? Dat gebeurt nu in de kerk van Maria Stella Maris. Dat is heel wat anders. Daarop kun je dansen. Nou, zullen we nog een beetje gaan dansen? Kom maar, Tala. Het is zo vreemd, maar nou vind ik het allemaal heel anders dan hier. Langs zo leuk niet meer. Ha, ah, doe nou, kind, doe nou. Je bent jong, je bent geen pas. Het is altijd goed als er iemand bij is die zich aantrekt. Dat deed ik ook. In het begin. Oh ja. Maar langzamerhand verlies je je gevoeligheid. En toch hoort het ook bij ons werk. Gevoeligheid. Ik oefen me in het luisteren met gesloten ogen en ik probeer te zien wat ik hoor. In kleuren. Dat is het mooiste. Ik vind het fijn als Renato met de aartsbisschop praat. Ik kan me het purper zo goed voorstellen... En al dat goud. En het iemand kruis op de borst van de En De reusachtige in zijn ring. Wat zie je nu? Nou, niks. Een jeugdmis, heel gewoon. En jij? Ik? Niets. Zie je zijn gezicht? Hoe hij zich tot de geloven gewend en. Nee, ik zie het niet. Zie jij het? Ik zie het. Is het treurig? Nee. He. Treurig zou ik het niet willen noemen. Ik ken hem van foto's. Hij trekt me wel aan. Echt waar. Een bepaald soort meegevoel is geoorloofd. Hoort er zelfs bij. Heeft Laura me geleerd. Anders zouden we de... Sensibiliteit verliezen. Die we voor ons werk nodig hebben. Ik ben nieuwsgierig of hij echt zo is als ik hem me voorstel. Hij heeft niets bijzonders om te zien. Hé. Hey. Natuurlijk weer verkeerd verbonden. Dat kun je nooit weten. Zet dat ding zachter. De Zeker. Zeker. Klopt Hoe is het mij? Oh, wat lekker. Hoe is het oh, nou? Ja, ik ben het. Lona. Wat is er gebeurd? Nee, nee, ik, ik schrok. Ik, ik dacht dat er iets met mijn dochtertje was. Die schroef ze Gewoon. <lacht> Als mannen. We luisteren naar hem niet. Nou... Waarom niet? Ik heb in de Champs-Élysées wel eens met priester champagne gedronken. Gedetailleerde aanwijzingen zijn overbodig. Ciao. Wat willen ze? Nou... De wereld dorst naar een blijde boodschap. Wie duidelijk in staat is, moet een blijde boodschap verkondigen. De blijde boodschap is, wees niet bevreesd. De gebruikelijke opruiing na de mis. Ik lees uit ik de evangelie. heb je iets gevraagd, Hoe het woord dat geschreven staat. Ik zend u ja, waarom zet je hem zacht, Thomas. Nou dan kan ik hem heel goed zien, als ik, ik mogen sluit. Zelfs dat hij aardig is, mag hem best. Duizend. Zeg, Laura, mag ik een beetje parfum van jou hebben? Ik ben weg van die geur. Er zit in mijn tas, pak maar, ga je gang. Zou me niks verwonderen als dat man helemaal gek maakt. Je hebt me nog steeds geen antwoord gegeven. Of is het een dienstgeheim? Een geheim? Nee. Nee, dat geloof ik niet. Nou dan. Ze willen dat ik met hen naar bed ga. Misschien is hij met spraakzamer. En jij? Dat heb je toch gehoord. Doe je het? Ik heb dan moeten weigeren. Daarvoor is het nou te laat. Oh, je doet het. Wat moet dat meisje wel van ons denken? Ze is hier vandaag voor het eerst. en zal zich wel afvragen wat voor een troep ze beland is. Dat had ze eerder moeten bedenken. En waarom tut jij je, je zo? Daarom wil je mijn pas Je bent hier ze willen dat ik er zo gauw mogelijk mee begin. We zitten hier nou met z'n drieën. We luisteren al wekenlang de heilige mis af. Daar schieten ze niks mee op, zeggen ze. Jij brengt schande over onze groep. Ik geloof dat het best een aardige vent is. Ik vind hem helemaal niet gek. Nou, voor mij was het echt een opluchting toen we begonnen die priester af te luisteren. Voor de militaire groente aan de regering kwam, moest ik een tijdje een hele hoge officier afluisteren. Een generaalsfamilie. Kan je je dat voorstellen, Atala? Ja. Zijn dochters piepte en gilde de hele dag. Wat doe jij met een zo Heb Heb je mijn schoenen van leer ook gezien? Uh, Maria Pia Consuela, je moet nou echt mijn auto eens een beetje <tie> watten <is> nou ze op. Gauw <tie> oh. Dat vertel je alleen omdat mijn vader ook generaal is. Ik ben opgevoed in de geest dat het aanzien van het leger niet in discrediet mag worden gebracht... Hoor het, Laura, het kan mij spelen in welke geest jij bent opgevoed. Ik kan je in elk geval verzekeren dat ik niet uit de goot ben opgeraapt. Niet uit de goot! Uh, zet zo nu en dan eens over naar mijn dochtertje, hè? Gisteren had ze buikpijn, ik hoop niet eh, blinde darm is. Ze houdt bel de buurvrouw of die even gaat kijken. Je het nee, stil daar. Je gaat niet. Wij voeren geen immorele bevelen uit. En als de directie het per se wil, dan zal ik tegen mijn vader zeggen dat hij een onderzoek moet instellen. Een oh, onderzoek. Daarom? Oh, je kan je gewoon niet voorstellen wat voor bevelen ik kreeg toen ik nog bij het beroemde Escadron des doods werkte. Het Champs-Élysées-nachtclub was niet het dieptepunt van mijn leven. Het is wel typisch, hè? Dat van jou denken alsof zulke kanetjes moeten worden opgeknapt liever gezegd dat ze door jou op zulke gedachten komen. Ach, Laura, als jij zo jaloers bent, zullen we maar Ik geef de opdracht aan jou door, wil je dat? Kijk! Oh, Kijk! Hoe durf je zoiets tegen mij te zeggen? Wat denk jij oh, oh, oh, oh, wel dat je er ...waarop zij hun hoofd te rusten kunnen leggen. Dat heeft Jezus gezegd. En voeg er aan toe... ...en geef hen te eten als zij hongeren... ...en te drinken als zij dorsten. Reclame voor de bieronneurs... het openbaar... ...van de kant. Ik moet nou gaan. Ik hoop niet dat ik hem oog breng. Dat wil ik niet. Ik zou graag willen dat het voor hem ook goed was. Want hm. dat ik zijn gezucht nachtenlang heb aangehoord is ook bij mij. En niet alleen bij de directie het idee opgekomen dat wij hier drie gezonde jonge vrouwen het hem wel eens wat gemakkelijker zouden kunnen maken. Bijna maar. Ach ja. Als jullie ook maar een grijntje collegialiteit bezitten, dan zetten jullie de microfoon af. Maar als je niet afzet, dan het mij ook zijn steek schelen. Dan ik jullie nog wat. Ik heb wel met lui te maken gehad die ervoor betaalde om te mogen toekijken. En het maakte me niks uit. Ik heb er nou spijt van... dat ze bij ons met komen werken? Hm. Zijn er veel dingen meer op houden? Ze kunnen de beledigingen niet verdragen... waarmee de linksgerichte krant ons overstelt... en de spot van de demonstrerende studenten. Ik schrij er niet mee uit. Ik hou veel van dit werk. Ergens is het fantastisch, of niet soms... Het fascinerende feit dat je van zoveel mensen alles weet. Huh? Soms ontmoet ik wel eens een heel dertig echtpaar, om maar zo'n een voorbeeld te noemen. En ik weet dat die man elke nacht naar de havenwijk gaat om een scheepsjongen op te pikken. Hij heeft er geen idee van dat ik het weet. Hij gedraagt zich tegenover nog mij volstrekt normaal, maar ik weet het. Wat heb je aan het alles weten, afgezien van het feit dat het griezelig is? Waarschijnlijk zou de prominente echtgenote van schrik in zijn broek doen... als hij wist dat jij hem afluistert. Maar die Renato zou geen spier vertrekken. Hij zou doorgaan met preken zoals hij nu preekt. Op het ogenblik wel. Op het ogenblik is hij een benedenswaardig vrijmens. mens. De telefoon alweer. Hmm, dat is niet hier. Die gaat over in de pastorie. Komt uit de luidspreker. Het is Renato's telefoon. Oh en oh, eindelijk neemt hij op. Dat is waarom? Zo weet ik al net te kijken. Met wie spreek ik? Ik heb hulp nodig. Ik moet u spreken. Maar niet op de telefoon. Om de ogen. Renato zweeg. Ze beschermen fluistert of luistert Pas op, opstammeling. Goed, maar waar gaat het over? Met wie spreek ik? U, u kent me niet. Vannacht. Dat is een verloofde opgepakt. Nee, dat is Komt u direct naar me toe. Ik wacht op. Dat heeft ze goed gedaan. Ja. Ik dacht al dat ze over haar ziel zou beginnen. Dat ze een brouwvolle magdalena wenst te worden. Met haar ziel die onder het vuil zit. Maar dit is fantastisch. Ze heeft gelijk. De gearresteerde verloofde. In zo'n geval is het zijn plicht de bruid te ontvangen en te troosten. Hm. Ja, het is zo goed dat ik luitenant Clotilde dat ze moeten voordragen voor een onderscheiding. Over een half uur ligt ze met hem in bed. Ach, zo lang heeft ze niet eens nodig. En ze zullen allebei geloven dat ze benijdenswaardig vrije mensen zijn, zoals jij zei. Hm. En toch staat achter hen de slavendrijver. Op de psychologische afdeling zijn ze er kennelijk van uitgegaan dat het belangrijkste motief... Het ...motief dat in Renato's biechten steeds terugkeert... ...daar op de plank, in die dozen zit het biechtmateriaal... ...dat het belangrijkste motief zijn seksuele nood is. Beeld van zijn verloofde achtervolgt hem al tien jaar, wat zeg je me daarvan. Als hij wakker wordt, denkt hij nog steeds dat hij haar in zijn armen houdt. Wie was zijn verloofde? Een meisje uit een vooraanstaande familie mocht niet met hem trouwen. blijkbaar dronde haar vader dat er een hertog uit een koninklijke emigrantenfamilie zou komen. Waarom ook niet? Hm? Die zijn er genoeg. Zelfs bij ons zit de society er vol mee. En zo er geen hertog, dan toch een rubberbaron. En zo erg geen rubberbaron, dan toch een suikerplanter. Misschien een voormalig major uit het Duitse leger. En als die niet, hm. maar in elk geval geen arme student in de medicijnen. Hm? Renato laat zo van vroeger dokter worden. En wie was dat meisje? Zelfs de indiscretie van Renato's dichtvader gaat niet zo ver dat hij hem dat vraagt. Als de directie die vrouw voor hem zou kunnen vinden... Ik geloof dat zelfs de directie niet weet wie het is. En het kan de directie ook helemaal niet schelen. <laughs> Waarom zou het iets kunnen schelen? Denk jij dat Renato het priesterkleed uittrekt als zij elkaar terugzien? <laughs> maar hij hoeft toch niet uit te treden? Er zijn al wel bisschoppen die hun priesters toestaan in het geheim te trouwen. je uit? Ik moet er niet aan denken armen en armen aan met een man in priesterkleren. Het wordt alleen maar gedaan om de kerk belachelijk te maken. Ja. Wat doe je? Daarmee kan ik Tilda's huis inschakelen. Ze heeft ons gevraagd of we zo nu en dan eens even naar de dochtertje wilden luisteren. Ze heeft boven het bed van het kind een microfoon geïnstalleerd. Hoor je de hoe oud is ze? Half jaar. Zo ongeveer. Ze is van een politieofficier. Hij heeft Tilda uit die nachtclub gehaald. Stel je voor, het is best mogelijk dat ze over negen maanden weer een kind krijgt van de NATO. Mm -hmm. Ktapp toch, ktapp toch. Hier. gij die tegen de vrouw zei, raak me niet aan. Ja. Ik smacht aan haar levende lichaam aan te raken. Het begint voor mij, mijn schupper. Hoor je dat? Hoor je dat? Zo uitgehongerd is die naamvrouw. Hij is al tien jaar lang zo uitgehongerd. Hoor je het? Zes. Was je erbij toen ze je verloofd oppakte? En laten we het daar niet over hebben. Het is zo heerlijk van jou. Wanneer hebben ze hem opgepakt? Ah, ik weet het niet precies. Vannacht. Was je bij hem? Als ik zeg dat ik bij hem was, weet ik dat het jou pijn doet. Daarom heb ik je niet gevraagd. Maar laat het nou niet over hem hebben. Je bent toch gekomen om het daarover te hebben. Niet daarom. Luister eens. Ik heb ook een verloofde gehad. Oh ja? Lang, lang geleden. Maar als je in die tussentijd niemand anders hebt gehad zoals ik, is het net of jij hem vannacht hebt verloren zoals jij hem verloren hebt. Ik denk aan haar en ik droom ook van haar. Maar ik kan, zoals je ziet, heel rustig over haar praten. Hoe heet is ze? Nou, denk je de andere? Nee. Waarom zeg je dan niks? Omdat ik weet wat ze met gevangenen doen vlak na de arrestatie. Daar dacht ik aan. Wat heb je? Zeg het maar. Ik weet best dat het je spijt dat ik bij je gekomen ben. Dat moet je niet zeggen. Dat is niet waar. Ik heb je tot een zonde verleid. Ik kan de liefde geen zonde vinden. Ook al zou ik het willen... Het is vergeefse moeite, ik voel het niet zo. Ik moet je bekennen dat ik al jarenlang in de biechtstoel mensen feliciteer die knielen en biechten dat ze hebben lief gehad en bang zijn dat ze gezondigd hebben. Ik feliciteer ze. Ik zeg niet, doe boete. Waarom zou ik dan nou mezelf niet feliciteren? Doe huil nou niet, doe nou. Jawel. Want ik... ik... zie dat jij bedroefd bent. Dat het je spijt. Dat je denkt, was dat nou alles? En dan zeg je precies wat ze mij vroeger ingehamerd hebben op het seminarie. Mijn leraren vonden het altijd nodig die Latijnse zin te citeren dat na de liefde elk schepsel bedroefd is. Dat zie je wel. Ik zie alleen dat mijn theologieprofessoren ezels waren. Elk schepsel is bedroefd. Goed, mij heeft niemand dat bijgebracht. Ik heb het ondervonden. Maar niet op het seminari. Dat ze de wilde dieren zijn en daarna bedroefde dieren. Ik was geen wild dier. Nee. Jij niet. En nu ben ik een gelukkig mens. Dat is toch veel erger. Want ik weet hoe bedroefd ik je zou maken. zal maken. Zou je me haten? Als ik je grote zonde opbicht? Niet de zondares. Dan zal ik het nou biechten. Nee, nee, hier kan dat niet. Waarom niet? Ik heb al zo lang niet meer gebicht. Ik, ik had er geen behoefte aan. Nou wel. Zeg dan maar gewoon. We houden van elkaar. We moeten elkaar alles zeggen. Moeten we dat? We moeten niet, maar het is beter. Het doet goed. Wow. Als de collega's me zouden horen... zouden ze zeggen... wat een looter, wat kan die komedie spelen? Waar werk je? Op een breifabriek. Eigenlijk weet ik nog helemaal niets van La, Laat me nou gaan. Deze middag bij jou is zo mooi. Als je gaan wil, ga dan. Ik heb niet het rechtje van een ander af te nemen. Ik heb niemand. Begrijp je dat er niet? Geen mens. Geen mens. Niemand. Je hoeft niet zo wanhopig te zijn. We zullen hem bevrijden. Hij leeft. Hij leeft. Hij zal vrij zijn. Ja, hij hoeft niet bevrijd te worden, want hij bestaat niet. Hij heeft nooit bestaan. Ik zeg je toch dat ik niemand heb. Ik heb geen verloofde. Zei je dat dan toen je me opbelde? Ik wil niet weten tegen je liegen. Ik heb geen verloofde. Ik heb dat verzonnen. Ik wou met jou toe. Jij zei niet, kom. Ik dacht dat ik dat misschien zou zeggen. En je hebt het gezegd. Nou kun je me wegjagen. Ik jaag je toch niet weg. Weet je wel wat het betekent? Alleen te leven. Of een kluizenaar. S'nachts kan je niet slapen. Weet jij hoe dat is? En ik dacht al oh, door aan jou. Het was alsof een stem tot me zei. Ga naar hem toe. Ga naar hem toe. Ja, ik heb stemmen gehoord. is je de grote zonde dat ik naar geluisterd heb? Als een slaapwandelaarster heb ik de hoorn van de haap genomen. Jou gebeld. En gelogen, gelogen, gelogen. Het duurde een eeuwigheid voor je opnam. Ik kwam er net aan. En toen zei je niks. Toen antwoordde je niet. Ik voelde dat het iets buitengewoons was, dat telefoongesprek. ...dat het misschien beter zou zijn als ik de weer op de haak legde zonder een woord te zeggen. Ik, ik geloof dat ik voelde dat dit telefoongesprek een keerpunt in mijn leven betekende. Nee, je dat echt? Oh, wat mooi. Als mijn collega's dat zouden horen... ...zouden ze zeggen, oh god, wat is die Tilda geraffineerd. Ze liegt om het ideaal te benaderen... ...en dan biegt ze de leugens op om nog vaster aan zich te binden. Het is beter zo... Ik zou elk risico op me genomen hebben voor jouw verloofde. Maar dan zou er een schaduw over onze liefde hebben geleerd. Ik geen verloofde! Hij bestaat niet. Hij bestaat niet. Als jij vrij bent, is het gemakkelijker voor ons. Verwacht je iemand? De aartsbisschop heeft me laten weten dat hij me vandaag wil bezoeken. Moet ik weg? Nee, blijf alsjeblieft. Je moet weten dat je je thuis hebt... Wacht hier. Ik weet best dat jullie meeluisteren. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vergeet niet mijn buurvrouw te bellen. Ze moet kijken hoe het met mijn dochtertje is. Mijn zoon. Je maakt het me moeilijk. Ik kan hartstochten die je geheel in beslag nemen best begrijpen. Ik kan zelfs met je meevoelen... Maar ik moet mijn priesters die naar het linkse kamp afdrijven, excommuniceren. Ik vraag me allang af waarom u dat nog niet gedaan hebt. Ik had het moeten doen. Maar ik geloof dat ik het antwoord weet. En dat is? Als priester kan ik altijd nog meer doen. Onder andere voor de ziel van een aartsbisschop die worstelt met de twijfel. Je zou al beter moeten de Nou hoef ik niet ik eens mee met ogen dicht te doen. Het de aartsbisschop staat hiernaast. Vele, in een andere kamer. Zijn door hun de het kruis op zijn borst. Ik kan de schitterende diamanten zien. En de grote amethyst in zijn ring. Nou hoef ik niet eens met met ogen dicht te doen. De aartsbisschop staat hiernaast. In een andere kamer. Het kruis op zijn borst. Ik kan de schitterende diamanten zien. En de grote amethyst in zijn ring. Hm. Je zou er beter aan doen de mensen ervan te weerhouden zichzelf in verderf te storten. Vele, te vele zijn door hun dwaasheid al in de dood gedreven. Eén enkel mens is al te veel. Eén enkele dode telt meer dan welke statistiek ook. Desondanks zou het geen kwaad kunnen om eens een kleine statistiek op te stellen. Wat wiskunde is, moet wiskunde blijven. Zij die hier vechten, vechten om het leven van het systeem te verkorten. Elk jaar telt. Elk jaar sterven 300.000 kinderen de dood. Als iedereen in en de kinderen had bedreven met Zuid-Amerikaanse methode en Zuid-Amerikaanse getallen, zou het kind Jezus niet ontsnapt zijn. Het zou mooi zijn om over een paar jaar niet meer te angst hoeven te zitten over hen. ...en niet meer bang hoefde te zijn voor Herodes. Nee. En niet meer in angst hoefde te zitten over die andere 300 huisjes. Het is de moeite waard dat een paar van ons daarvoor hun leven waren. Zo. Toen je mij op het seminarium tot je geestelijke leider had gekozen... ...heb ik lang met mezelf geworsteld over de vraag... ...of het wel juist was je priester te laten worden. In de eerste plaats, dat wisten wij... ...had je een grote teleurstelling achter de rug... En een dergelijke ervaring brengt iemand er gemakkelijk toe... met het wereldlijke leven te breken. Ik heb nooit met de wereld gebroken. Integendeel. Ik ben met steeds meer braden aan haar gebonden. Maar je hebt de gelofte van gehoorzaamheid afgelegd. Dat is al een halve breuk. U weet beter dan wie ook hoe vaak ik die gelofte al gebroken heb. Je hebt een kruisheidsgelofte afgelegd. Daar houd ik mij ook niet aan. <lacht> Dat klinkt alsof je trots op bent. ...omdat ik geleerd heb dat je over de verhouding tussen man en vrouw... ...niet met gebogen hoofd en vol schotgevoelend moet spreken. Ben je er zo zeker van... ...dat de kerk al 2000 jaar lang dwaalt... ...door de kuisheid boven de seksualiteit te stellen? De kuisheid kan een bron van genade zijn. De seksualiteit ook. Zo, zo. Heb jij dat zo ervaren? Ja. Dat kwam in onze gesprekken tot dusver niet voor... En we praten toch vaak met elkaar. Drie of vier dagen geleden hebben we nog een gesprek gehad. Er bestaat een soort liefde die je treft als een Britse flits. En die flits kan gepaard gaan met hetzelfde inzicht als de flits die de heilige Paulus trof. Maar hem trof <lacht> hij op de weg naar Damascus. <lacht> Niet in bed. Is het gelijk, in bed met de vrouw die het liefhebt. Ik geef toe dat de lust van het lichaam want die lang is verwaarloosd. Een explosie die u heeft bij Het was niet alleen de lust van het lichaam, maar ook van de ziel. Mm. In bed? Ja. En nu zeg ik waarom niet. In bed trof mij dezelfde verlichting als bij mijn priesterleiding. Toen ik op de stenen vloer van de kerk lag. En uw eminentie het gebed over mij uitsprak. Wat zeggen jullie me daarvan? Ik wil dat steeds ook niet horen. <lacht> Laat me nog een stukje terugrijden. Jij wilt altijd terug. Terug in dat bed. Nou hè? Was ik niet goed dan? Ik wil teruggaan tot het ogenblik waarop je zegt. Wat voor een keerpunt deze liefde in zijn leven is. Oké? Okay? Nee! De hele operatie was volstrekt zinloos. En het begon zo goed. wat je verloofde. Maar het concrete resultaat is waardeloos. Vannacht zag ik weer naar hem toe. En voor de ochtend heb ik alles maar dan ook... Alles uit hem gebeurt het. Zijn contacten. Zijn adressen. Jij gaat niet meer naar hem toe. De directie heeft besloten dat ik vannacht naam hem toe. Ja! ja. Dat is toch waanzin? Hij staat wel gek op mij. De liefde is nog helemaal nieuw. En dan een andere... Vrouw. Wat spookt die psychologische afdeling van ons eigenlijk uit? Tot dusver heb ik het niet nodig gevonden het iemand te vertellen, maar nu heb ik het wel gedaan. Ik was de verloofde van Renato Lazzo, zijn eerste liefde. Oh, ik heb het je toch meteen gezegd. Ik heb het je toch aangeboden. Als je wilt ga je gang, je mag hem hebben. Wanneer verwachtte je? Ja? Ik zei dat ik gewoon middernacht bij ons Gaan jullie dan niet maar naar huis? Mooi gochtend zien elkaar weer. Uh, uh, hebben we ook op feestdagdienst? <lacht> Laura heeft zelfs nachtdienst. En ze klaagt er niet over. Je moet niet <lacht> denken dat het zo gemakkelijk is. En dat ik er zo blij om ben. hoe vaak heb ik ervan gedroomd... dat jij hier gewoon de deur binnenkwam. En nu is de droom werkelijkheid. Je verwachtte mij niet? Ook dat is net een droom... dat er plotseling iemand anders voor je staat. Ik geloof dat we allebei wisten... dat we elkaar nog eens zouden ontmoeten. Stel dat een van ons en ongeluk was omgekomen dan had deze ontmoeting nooit plaats kunnen vinden had het zo zonde geweest zijn nog erger een stommiteit sterven alsof het leven helemaal geen zin heeft ik dank je dat je gekomen bent ik ben er blij om ook ik wil jou graag terugzien dat wist ik niet het is waar ik voel me verantwoordelijk voor je leven. Als we twaalf jaar geleden getrouwd zouden zijn... dan zou je nu de vrouw zijn van een dokter. Maar nu... ik heb gehoord dat je bij de politie werkt. Ja. Je informatie klopt. Dat je lid bent van het escadron des doods. Je inlichtingen lopen achter. Ik ben bij een andere afdeling ingedeeld... Als ik eraan denk. Als ik eraan denk dat jij. als ik ondanks alles bij je gebleven zou zijn. en niet naar het seminarium was gevlucht. als je nu mijn vrouw zou zijn. Een, een gelukkige vrouw, denk ik. als die oude liefde nog enige waarde heeft. hoe kan ik je dan redden? Waarvan wil je me redden? Van de eenzaamheid? Elke verkoopster heeft wel iemand. Ik heb geld. Ik kan de mensen de dood in sturen. Naar de gevangenis. Maar ik heb niemand. Niemand. Waarvan wil je me redden? Wil je ervoor zorgen dat ik geen oude vrijster word? Dat ben ik al. Een jonge oude vrijster. Hou er mee op. Ga weg bij die moordenaar. En dus dat is je bedoeling. De eerzame geloofsverbreider. Hij wil me redden. Dat zal niet gaan. Wat denk jij? Wat denk je dat er gebeurt als een meisje van twintig met geweld wordt gescheiden van de man die ze lief heeft? Die haar de liefde heeft geleerd van haar eerste man. En als dat meisje naar de scheiding ontdekt dat ze geen andere man wil. Ik heb het geprobeerd. Weet jij met hoeveel? Met walging heb ik ze omarmd. Wat moest ik doen? Ik heb geen van al die mannen begeerd, geen enkele. Wat denk jij dat je als tegenwicht nodig hebt om dat uit te houden? Nou... Wel. Bijvoorbeeld een speciaal commando. Het Escadron des Doods. Waarin de opleidingscursus al experimenteren met levende mensen. Bijvoorbeeld in de anatomie lessen. Hoe kon je dat doen? Denk je dat wij niet weten dat de leden van het Escadron des Doods de gevangen in niet knallen als hun dorpen de rubberbaronnen in de weg staan? En ook de boeren die van guerilla-activiteiten worden verdacht? Jij zegt neerknalen? Die uitdrukking is niet geheel juist. mond! Het is mijn plicht het je te vertellen, Renato. Op mijn manier ben ik voor jou verantwoordelijk. De voeten worden net zo lang geslagen totdat de voetzolen open liggen. Dan wordt op de binnenplaats zoutzuur groot. Een figuur van achter. Daar moeten ze overheen lopen, naakt, met bloedende voeten. Natuurlijk beginnen ze te huppelen. Ze maken de vreemdste sprong. Ze proberen te kruipen op handen en voeten. En dan. Dan beginnen wij met de schietoefeningen. Ja. Hoe ik dat heb uitgehouden: door aan jou te denken, tussen hen in. Denk je dat de herinnering aan een liefde niet bijtender kan zijn dan zoutzuur? Dag in, dag uit huppelde jij daar rond op het beton. Naakt. Je kroop daar rond op handen en voeten met bloedende voeten. En je naakte lichaam was het doel. Ik wil dat je het goed begrijpt. Dit lot wacht jou, Renato. ...en het zal geen spelletje meer zijn van mijn fantasie. De sacramentsprocessie is begonnen. Dat meisje was gisteren tien minuten te laat... ...vandaag is al een half uur te laat, tot dusver. Hey, laten we aan het werk gaan. Zullen we het materiaal van vannacht draaien? Ben je nieuwsgierig? Wil je weten hoe hij mij heeft ontvangen in jouw plaats? Nou, luister dan maar goed. Dit lot wacht jou, Renato. Nou? En het zal geen. Die band is al door iemand afgeluisterd. De voeten worden net zo lang geslagen dat de voetzolen open liggen. Dan wordt op de binnenplaats zoutzuur gegoten. Daar moeten ze overheen lopen, naakt, met bloedende voeten. Natuurlijk beginnen ze te huppelen. Er is iemand hier geweest. Die heeft die band bijna helemaal afgeluisterd. Wat oh. gebeurt er nou met Renato? Ik heb hem gezegd dat ze hem waarschijnlijk vandaag arresteren. Vorige week werd me gemeld dat ze hem naar de kerk hebben zien gaan. Ze staan voor alle uitgangen. Hij kan niet vluchten. Misschien hebben ze hem al gepakt... Kan je, niet zomaar de geven. Nee. je moet berouw doen. Niet nee, maar. Dan kan ik je de absolutie geven, hoe zwaar je de schuld ook is. Maar ik vraag uw vader of u me absolutie kunt geven voor het zonde die ik nog begaan heb. Dat kan niet. Doe het niet. Hoe kan dat nou? Dat is toch. Ik heb het al gedaan. Ik heb de zonde begaan toen ik het onherroepelijke besluit nam. Atala. In mijn ziel is de zonde nog begaan. Ik heb een absoluutie. omdat ik in gedachten gezondigd heb. Een dood zonder wet niet Wat ben je van plan te doen? Ik wil een mens redden van de mat dood. Wat is je beroep? Ik ben verplicht. kan helpen? Zij heeft er vermoord. We zullen denken dat het schot bij het salvo van het sacramentslag hoorde. Deze band wordt uitgewist. Alle banden worden uitgewist. Die banden daar. gesprek met de aarts Ja, allemaal. Ik ben te laat. Ik wou bellen. Maar... Wat is het? Is er vandaag vandaag net zo'n fantastische muziek als gisteren? En je het werk? Niets bijzonders. De banden worden gewist. De avond geleden. Uitwissen. Vietnam. Uitwissen. Zijn dood. Ik heb hem gedood. Uitwissen. Renato is door een onbekende gedood. Wat gebeurt er nou met mij? Niets, kind. We krijgen een andere taak en werken door. Maar ik zou je willen verzoeken van nu of aan niet met het laten komen, Aitara, daar kan ik niet tegen. Je eerste dan? Beroemde schandaal toen hij de rechtstelling probeerde te verhinderen. Uitwisseling. Nee, nee, nee. Ik wil nog eenmaal verstemmen worden. Soldaten. ook in jullie vorm zijn jullie mensen, boeren of arbeiders. Schiet niet op jullie broeders. Als Afdeling aangetreden voor de executie. Met dezelfde macht die mij geschonken werd om brood en wijn te veranderen. Hoor mij aan. Ik zeg u, het lichaam en het bloed van deze ter dood veroordeelde mens is mijn lichaam. Leg aan, weer. Mijn heer. bloed. Vuur. Het oude, eeuwige Hij huilt. Zoals altijd. Maar wij zijn de laatste die gehoord hebben dat hij huilde. Straks zal er niets meer van zijn stem over zijn.